De blauwe zaden Matt Melden en zijn vriend Stevens zijn in het Braziliaanse oerwoud geïmmobiliseerd door de blauwe man van hun tegenstander, de misdadige Duitse geleerde von Sommern. Zij moeten leidzaam toezien hoe Van Sommeren per raket vertrekt de ruimte in. Zijn blauwe man heeft hem het geheim verraden van een nieuwe goedkope energie. Hij wil met die kennis de wereldheerschappij naar zich toe trekken. Intussen heeft Jack, de blauwe man van Matt Stevens, met professor Marcus, die het geheim ook kent, voor een internationaal gezelschap een demonstratie gegeven van het opwekken van die energie. Maar er is iets misgegaan. Het ziet naar uit dat de bondgenoten door Van Sommeren schaakmat zijn gezet. Zou ons dat iets helpen? Misschien gaat die... die verstijving... ja, misschien trekt die van wel weg. Net zout, Pilaren. Ja. Zodem en Goemora gaan dadelijk op in vlam. Jouw dichtbijtisme is... Stil. Wat is er? Hoorde of er iemand aankomt. Waar? Verduiveld, ik hoor het ook. Kun jij iets zien? Niets. Ik kan me niet omdraaien. Het geluid komt dichterbij. Zullen we toch nog gered worden? Wat heb ik je gezegd? Als ik maar niet de rest van mijn leven in deze houding moet doorbrengen. dan wacht ik nog liever tot de vulkaan in elkaar spat. het Jack ook toch. Ik zal hem graag eens ontmoeten. Als hij er net zo monsterlijk uitziet als die blauwe man van van sommigen. Hij is maar geen monster. Hij is inderdaad de enige die ons kan helpen. Als ze op tijd hier vandaan komen, tenminste. Hoor jij nog iets? Nee, nee, niet meer. Kon ik maar achterom kijken? is niet nodig. Ik kan vanuit mijn ooghoeken zien. Eh? Er komt inderdaad iemand aan. Ik zie een, een schaduw. schaduw. Wie? Wie komt eraan? aan? Wacht nou even. hij. De Blauwe Zaden. Door Paul van Herk. Bewerking Tom van Beek. Fernandez, die is niet te geloven... dat jij je waagt in de blauwe ruïnes. Ah, niet van harte, dat moet ik toegeven. Maar ah, ja, ik had zo lang niks van jullie gehoord en toen dacht ik... Eh, zeg, wat, wat, wat staan jullie er eigenlijk gek bij? Oh, niks. Een kleine geit. De blauwe man van Van Zomer heeft een of dat trucje met ons uitgehaald. En nu kunnen we ons niet meer bewegen. We zijn verstijfd in de houding waarin we stonden. En nou? Ja. Nou, niks. Ik weet niet. Jullie lijken net etalagepoppen. En Stevens met die revolver zo dreigend. Doe niet van wat Wat wil je dat ik dan doe? Ze, er is in Brazilië een oud verhaal dat moeders altijd hun kinderen vertellen als ze een lelijk gezicht trekken. Jochie, als de klok slaan, plaat je gezicht zo staan. Nou, de klok heeft geslagen. Ja, en als jij er zo stopzinnig blijft staan, lachen heeft onze uur ook geslagen. O oh ja, wat dan? Wat is er? Von Sommer is er met een van de raketten vandoor. Hij is met zijn blauwe man de ruimte in. Hij zal een radioboodschap uitsturen. Ja, maar dat om... is nog niet het ergste. Dat andere ruimteschip kan ieder moment uit elkaar barsten. Von Sommer heeft ons een ontploffing beloofd die we niet meer zullen navertellen. Wanneer? Dat heeft hij er niet bij gezegd. Misschien heeft hij alleen maar geblufft om ons in de angst te laten zetten. Dat is ook maar niet erg op hopen. Dus we moeten er zo gauw mogelijk van Ja, makkelijker gezegd, dan gedaan. Voorlopig kan ik geen vind voor laat staan. Ja. één stap verzetten. Kun je ons niet dragen, Fernandes? Huh? Huh. Eén voor één do door het oerwoud? toch gekke werk. N nou ja, ik, uh, ik wil het wel proberen. Nee, neem Stevens dan maar eerst. Hij is de rechtste. Ja, ja, maar, maar hij staat in de gekste houding. <laughs> Trouwens. hij uh. ja, is niet van de grond te krijgen, zeg. Uh, uh. Hij lijkt wel van steen, hè? voelt ook helemaal koud. Ja, pas op, laat hem niet vallen, uh, anders breekt er misschien nog wat. Dat geeft niks meer zoals de zaken er nu voor staan. Dadelijk zullen we toch in stukjes geblazen worden. En jij, uh, Matt, als ik jou nou eens voorzichtig neerleg... en je dan probeer op mijn schouders te menen. Uh, pas op, nou, voorzichtig. Ja, Jij ja, geeft me ook niet gewoon op, hè. Ja, maar ik kan jullie toch niet, maar zo... Nee, deze geen sprake van, het gaat niet je pijn gedaan? Ik voel niks. Hey, wat is dat daar? Wat? Dat er uit je zak gevallen is. Is dat niet jouw geheime wapen? Wat? Die zaklantaren? De... de zaklantaren! De zaklantaren die door Jack is omgebouwd. Onze laatste hoop. Stom dat ik daar niet aan gedacht heb. Misschien helpt de straling van het ding op, dat om... Het ding om... waarmee die blauwe man ons verstijfd heeft, dat er precies wat? zo uit... Wat, wat is er? Waar hebben jullie het over? De zaklantaren, Fernandes! Pak Pak die zaklantaren! Recht hem open en druk op de knop. Ja, met je kleren met. dit zuiver katoen Toen nou. Ja, maar, maar, maar is dat nou niet gevaarlijk? Gevaarlijk in uh, ieder geval uh, niet. Maar oh. misschien kan het ons helpen. Doe nou, Fernandez. Uh, uh, uh, uh, zo. Ja, en nog gewoon op de knop drukken. <middels> het werkt, Stevens. Het werkt, zie je wel. Alles is nog niet verloren. Verdomme, ja, ik kan me weer bewegen. Beetje stijf, maar het gaat. Dank je, Fernandez. Zeg, wat uh, is dat eigenlijk voor een apparaat? Dat uh, vertel ik je straks wel. Eerst maar. dat... Dat we zo snel mogelijk wegkomen. Hè? Mijn vliegtuig ligt hier vlakbij. Nee, niks wegkomen. Ja. Eerst kijken of we de catastrofe misschien nog kunnen voorkomen. Ben je gek, met? Waarom? Waarom? waarom? Heb jij je gerealiseerd wat een ontploft kan worden? Dezelfde kracht die met zoveel gemak dat ruimteschip heeft weggeschoten. Man, er blijft hier 100 kilometer rond. Ik geen sprietje overeind. Honderd kilometer? Ja, maar dat halen we nooit. Buiten de juist. We zitten er wel, wel in het oerwoud, maar er leven toch genoeg mensen hier? Zwervende stammen, Indianendorpen, Hoe ver is Makapa hier vandaan? Nee, we moeten redden wat er nog te redden valt. Als jullie maar niet denken dat ik meega. Ik wil best de held uit hangen, maar dan moet ik toch enige zekerheid hebben te kunnen overleven. Die zekerheid hebben we niet. Niet als we vluchten en niet als we blijven. Wat dat betreft maakt het dus niets uit. Ga je mee, Stevens? Ik weet niet of we veel kunnen uitrichten. En jij, van anders, wat wil jij? Uh, wat ik wil is dus dat we het zo gauw mogelijk van nul hebben. Goed, dan blijf jij hier wachten terwijl Stevens en ik erop afgaan. Doe je dat echt? Ja, en wel nu. Er is geen tijd te verliezen. Dan ga ik er liever mee. Zoals je wilt. Maar ik dwing jou tot niets van anders. Kom mee. Gelukkig dat we de weg een beetje weten. Denk je dat we het makkelijk kunnen terugvinden? Zeg, die roltrappen gaan veel sneller dan eerst. Ja, prachtig. Steven, zie je dat? Komt hier, werkelijk iets. Hier linksom. Dan komen we in die grote hallen. De andere half moet hier vlak achter zijn, weet je nog wel. Wat? Nee, ik, ik herinner me niks meer, Ja, ja, ja, dat is voor de rommel. Hier! Daar is het andere ruimteschip. Fantastisch! Het is niet te geloven. Niet te dichtbij komen, Matt. Je weet nooit wat er gebeurt. Niets anders dan op 10 of 20 kilometer afstand. Die man kent geen angst, geloof ik. Ik ga boven kijken. Voorzichtig, Matt. Legens aankomen. ...zal ik toch op een of andere manier iets moeten afzetten... ...als ik maar wist hoe... ...hoe in het daarboven de zaak werkt... ...en als bij die blauwe lui rood opgevaar betekende... ...alle meters staan in het rood... Geloof me, maar, met we kunnen niks doen... ...het enige wat we kunnen doen is hier weg te komen voor dat bombard... ...dat ruimteschip moet eigen energievoorziening hebben... Een reactor of iets dergelijks. Stevens zij van Sommeren dat niet. Als je dat al weet te vinden... dan weet je nog niet hoe je de reactie stop moet zetten. Laten we nog maar er weg komen, Stevens. De meters kruipen zichtbaar verder. Het zal niet lang meer duren... voor het kritische punt bereikt is. Zal ik het eens van die hendels proberen? Heb je enige zekerheid dat het iets kan helpen? Nee, ik begrijp niets van de symbolen die erbij staan. Dan heb je evenveel kans dat je iets goed doet als iets fout. Kom nou maar naar beneden. Als we weten te ontsnappen, dan zijn er andere plaatsen waar we nuttiger werk kunnen doen. Goed, ik kom er al op. Zo, heb je nou je zin? Niks kunnen we doen en dat had ik je van tevoren ook kunnen vertellen. Nou, gaan we weg? Ja, vooruit, mag Ik geef het niet graag op, Stevens. Uh, ik ook niet, maar je moet je hand niet overspeelen. Ja. De, de zaak, de zaak staat hier. Staat die wervel op springen, hier. En ik zou niets kunnen bedenken. Kom. De deur, de deur is dicht. Ach, die gaat toch elektrisch over, paniekzaaier. Oh, gelukkig. Ah, gelukkig, ik kan de lucht weer zien. Waar lig je ja. met je vliegtuig? Ah, ik ben uh, vlakbij gekomen waar jullie de boot hebben afgemeerd. Waarom ben je... Hé, hey, wat is dat? Ja. Hey, een, een helikopter? Een helikopter? Ja, misschien zijn ze naar jullie op zoek. Politie? Zeg, als ze mijn... Brug... Maar, ja, brug... maar nee, nee, nee, het is een burgertoestel. Wat zouden die hier komen zoeken? Kunnen we ze dus niet waarschuwen? Als ze lang hier blijven hangen, vliegen, ze staan straks ook door de lucht in. Oh, ze vliegen al in de lucht. Deze landen, ze komen hierheen. Wat zei je politievlucht? Wat is ik... wat Ja, pas nou eens even. Als het politie is, we nee. kunnen ons zo verdedigen. En als er misschien iemand anders is daar, dan... daar hij zit hem neer, vlakbij vlak bij de muur van de blauwe ruïnes. Ik geloof dat ik ziet hier erin zijn. Professor. Ja. En kijk eens wie die bezig heeft. Een blauwe man. De blauwe man. Onze blauwe man. Professor. Geweldig dat u er bent. Maar het is niet veilig hier. De boel staat op springen. Dat weet ik. Daarom zijn we gekomen. Dat is nu check. met oh. het Melden. Oh. Rijstiever, Stevens. Eh. Dit is onze trouwe piloot je. We gaan meteen kijken voor het te laat is. Wat? Weer naar binnen? Ja. ...en anders heeft een panische angst voor de blauwe ruïnes. En terecht, zeker nu, er staat iets verschrikkelijks te gebeuren. Eindelijk weer in mijn eigen huis. En geen seconde te laat als ik het zo eens bekijk. Hoe bent u hier zo gekomen, professor? Ik bedoel, hoe wist u dat er hier iets aan de hand was? Dat is een heel verhaal, jongeman. Dat zal ik je allemaal wel eens vertellen... Maar Jack had contact met een surtgenoot en Contact? Tijdens... Wat voor contact? Ja, Ik weet niet precies hoe het gaat telepathisch, geloof ik. Er ligt voor de wetenschap nog een heel terrein om dat uit te zoeken. Wat is het hier zeg? Al die zalen en gangen. Wat, wat is dat voor verlichting? Ik zie geen lampen. Daar zal de wetenschap nog een hele kluif aan hebben, professor, om daar achter te komen. Het lijkt wel of Jack de weg weet. Ja, Natuurlijk, hij heeft hier miljoenen jaren ook gelopen. Misschien zelfs wel gewoon. als hij maar opschiet, ik ben er niet gerust op. Hé, nee, dat is van anders. Ik denk dat hij voor alle zekerheid buiten gebleven is. Nou, ik zal hem niet veel helpen als de grote klap komt. Is dat is dat zo'n ruimteschip? Ja, dat is het nou. En met precies zo'n ruimteschip is voor vertrokken. Naar ergens in de ruimte. Dat weet ik, ja. Weet u dat? Hoe dan? Dat kan toch nog niet in de krant gestaan, hebben. Nee, Jack mist het. Het ruimteschip is gesaboteerd. De reactor is overstuurd. Is daar nog iets aan te doen? Nu niet meer. Het proces is al te ver. Dus de zaak komt tot op boven? Ja. Hoe lang nog? Hoe lang duurt het nog voordat... Op de kop af. Even omrekenen in uw tijd. Zes en twintig minuten. Zes twintig minuten? Wat kunnen we daarin doen om een catastrofe te voorkomen? Niets. U weet, professor, hoe kritisch het proces is. Ja, dat heb ik in de lijf ondervonden. Wat was er later? Als de reactie verkeerd wordt ingezet, zoals hier is gebeurd, is het proces niet meer te stoppen. Waarom doe je niet eenvoudig wat je op die conferentie ook gedaan hebt? Dat kan met dit soort reactors niet. Wel met die primitieve reactor daar in Amerika. Waar hebben jullie het toch over? Wat is er gebeurd? Hij ontploft hm. over 24 minuten. Dan wordt niet alleen een deel van de aarde vernietigd. De aardse dampkring is zo vervuild met stofdeeltjes en chemisch afval... ...dat het niet ondenkbaar is dat er een kettingreactie zal optreden. Als de de hele aarde vernietigd zal worden? Ja. Dat ding mag niet ontploffen. Althans, niet hier op aarde. Wat wil je daarmee zeggen? Ja, niks op! Wacht eens, Jack. Zou jij dat ruimteschip de lucht in kunnen krijgen? Zeg binnen de kwartier. Zodat hij in de lucht ontploft? Precies! Liefst buiten de kant, En hoe komt Jack dan weer terug? Tja, ik... Het is te doen, zeker. Maar <tie> ik ben een van de laatste vertegenwoordigers van mijn volk. Ik wil de mensheid graag helpen, maar niet ten koste van mij. En daardoor misschien wel van mijn hele volk. Er liggen hier een paar uh, mannen van uw volk begraven. Ze lijken dood, maar ze hebben wortels gekregen. Ze dus... leven verder in een andere verschijningsvorm. Ja, en als dit ruimte zich hier straks ontploft worden, ook die vertegenwoordigers van uw volk vernietigd... Ik ga dat dan kan je me zeggen hoe ik dat ruimteschip moet besturen. Dat zou ik u onmogelijk in een paar minuten kunnen leren. Nee, maar jij gaat Het maakt allemaal niet veel verschil met. 19 minuten. Nee, ik ga. Meneer Stevens heeft gelijk, als ik er niet meer ben, zullen in ieder geval mijn broeders gered zijn. Maar je moet terugkomen, Jack. De wetenschap, denk aan de wetenschap. Je kan het ons niet aan. Ik zal terugkomen. Heb je ooit gehoord van een instrument waarmee je kan zweven door de lucht? ...die de val breekt als je binnen de aantrekkingskracht van een planeet komt. Jack bedoelt een parachute. Een parachute. Natuurlijk. Er was er een boord van de helikopter. Ik ga meteen kijken. Nog iets nodig, Jack? Verder niets. Ik ben goed terug. Kan je ermee omgaan met zo'n parachute? Ik weet niet hoe die van u werken. Dat is in ieder geval iets wat ik je binnen de minuut kan leren. Hoe dan nog? Zeventien minuten. Hoe eerder ik weg ben, des te groter de afstand van de aarde als de ontploffing zal plaatsvinden. Maar je moet er binnen de dampkring uit, anders blijf je in orbit om de aarde draaien. Dat moet ik goed berekenen, want ik kan pas na 25 seconden de derde trap inschakelen... ...en dan ben ik al bijna buiten de dampkring. Ach, dat is Nieuws alweer. gelukkig Nieuws? Ja. Hier. Zo. Dan gesp je hem om, zo. Nee, nee, nee, ik zal je wel even helpen. Gist nou op, nog maar een paar minuten. Als je de val breekt, breken, trek je aan deze ring. Nee, nee, nee, niet nu. Je kunt rustig al lang vrije val maken. Je hebt tijd genoeg. Het zal in het begin niet makkelijk zijn met ademhalen, zo hoog. Zuurstop is niet onze eerste levensbehoefte, meneer Melden. Mooi moet. mooi Heb je verder nog hulp nodig? Nee, u kunt het beste nu met z'n allen naar buiten gaan. Daar bent u veilig voor de stralingswarmte. Ja, toen van sommigen vandoor hebben we praktisch gelast gehad. Kom nou maar, succes, gek. Kijk. En komt behouden terug. Pas op de neer neerkomen, Jack. Het kan toch nog een flinke klap geven. En als je in een boot terugkomt, maak je geen zorgen. Wij plukken er wel uit. Ik hoop dat wonderlijke leven van u nog langer te kunnen meemaken. Het is zo ontroerend primitief. Net iets uit een ver verleden. Tot straks! Tot straks, Jack! Zover. Gaan we er nou eindelijk vandoor? door? Ja, gaat er niet vandoor. De explosie van Laat, ik ga er vandoor. Jack gaat met het ruimteschip de lucht in. Wat? Die blauwe kerel, die griezel. Maar dat is je reinste zelfmoord. Maar hij heeft een parachute. Een parachute? hoe dacht hij op een beetje hoogte de deur van die randkopstuur nog open te krijgen? Wat, zeg je? Dat heb ik helemaal niet aan gedacht. Ik moet hem waarschuwen. Te laat. Het dak van de tweede koepel schuift weg. Daar komt hij! Zou hij zich willen en wetens opofferen? Dat kan niet. Het kan niet dat hij er niet in gedachten heeft. We zullen wel zien dat er... We... Maar als hij niet terugkomt, hebben we geen alternatief meer voor de blauwe man van Van Sommeren. En dan is nog alles verloren. Hij is klaar voor de start. Lijkt blijkt het wel. Ja! Pekker!